Dutch Fury, het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur s avonds twee uur lang de allerbeste hard rock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van old school bands. bij het tweede uur van deze vierde Play It Loud Dutch Fury Goes provincie special waar ik in navolging op de vorige specials met de Groningse metal scene vanavond de Drentse metal scene onder de loop neem dankzij een aantal speciale gasten uit deze scene. Het eerste uur hoorden jullie al een aantal toonaangevende bands en muzikanten vertellen over hoe de Drentse metal scene tot stand is gekomen waar het meest leeft. En heb ik een groot aantal belangrijke en invloedrijke bands gedraaid die deze mooie, authentieke en rustgevende provincie heeft voortgebracht. En dit tweede uur duik ik met een aantal speciale gasten verder in de jonge en nieuwe generatie metalheads... die de toekomst zullen bepalen voor deze kleine maar hechte metal scene. En ik open de tweede uur met Run For Your Life... van de debuutlangspeler Hybris uit 2018... van thrash Metal Quartet Overruled uit Hogeveen. De band werd in 2012 opgericht door Remco Smit en Ronald Reinders... en bracht in 2013 in eigen beheer hun gelijknamige debuut EP uit... Hun muziek wordt gekenmerkt door agressieve riffs... het krachtige drumwerk van Roby Berendsen en de intense vocalen. De energieke lijfoptreders hebben hen een reputatie opgeleverd... voor het leveren van enkele van de meest dynamische en krachtige shows die er zijn. Live wordt de basgitaar sinds 2023 bespeeld door Ferdy Doldersum... ook wel bekend onder zijn pseudoniem Freddie Cadet... en als oprichter van de Drenthe oldschool death metal band Massive Assault. Zijn trash en death and roll project Sledgehammer Nosejob... samen met Massive Assault bandgenoot Carl Christian en als eigenaar, producer en sound engineer van zijn Dirty Bird Studios. En ik heb de beste man nu aan de telefoon om hem hier alles over te vragen. Ferdi, goedenavond. Jij ook goedenavond. Eh, onwijs bedankt voor jouw tijd en natuurlijk van harte welkom bij deze Drenthe special van Play It Loud Dutch Fury. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat aardig goed. Ja, ja ik ben tijdens jouw running geweest uh, okay. vanwege mijn loop. Maar, ook. Ja. maar uh, Afgelopen zaterdag hebben we nog opgetreden in Roosendaal. Oh ja, ik zag het dus inderdaad. Dat, uh, dat ging wel weer. Loosvaar, was dat, hè? Loosvaar. Ja, inderdaad. Ook een festival dat regelmatig terugkeert, geloof ik. Ja, uh, volgens mij wel. Ja, ik, ik heb het ja, wel eens eerder we voorbij gekomen. volgens mij, uh, zover ik begrepen had. Dus, uh, Oké, okay, Dat was wel gezellig. We hadden ja? nog een hotelletje, dus ja. Uh, nice. Ja, ja want het is natuurlijk geen doen om uh, terug te reizen na die uh, avond. Helemaal oh, even in dat is een keuze, maar dat kiezen we niet voor af. Nee, dat snap ik, snap ik. Dan ben je helemaal moe, dan wil je gewoon lekker relaxen thuis. Of in het hotel. Uh, nou ja, we gaan uh, beginnen. Uh, je, je zult deze vraag natuurlijk al uh, vaker uh, hebben beantwoord. Maar wat is het verhaal achter jouw alias, uh, Fredder Cadet eigenlijk? Of als het Mijn alias? Thuis... Ja. Zo is uh, nou, eigenlijk uh, vanwege het gemak. Ja? Yeah? Uh, de soepele kleding. Dit, uh, dat betekent. Het aan vanwege uh, dat ik rugklachten heb. Oké. Okay. En... Uh, dat was eigenlijk de hoofdreden waarom ik dat heb. Ja. Het heeft uh, verder niet echt met. Ja, op een gegeven moment. Dan, word je ermee. Uh, geassocieerd, natuurlijk. Ja, maar. precies. Nee, het komt eigenlijk daar vandaan. Oké, okay, het is ook Drents daarvoor. Dat uh, betekent dat ook of zo. Wat zeg je? Het is ook Drens. Uh, dialect ofzo, die, uh, of zo, die naam. Nee, bedoel, je had het over Adidas, toch? Nee, nee, nee. Je alias. Fredde Cadet. Om oh, alias. Oh, ja. Fredde Cadet. Nee, dat ja. heeft. Uh... Dat heeft... Sorry. Nee, maakt niet uit, maakt niet uit. Dat heeft, dat heeft uh, Jos, uh, onze, onze bassist, destijds bedacht. De oh, oké. Okay. En uh, van, maar ik vond het wel grappig. Ja. Ik dacht van waarom ook niet, ik hou dit gewoon aan. Ja. En ik vond het ook wel grappig dat jij mijn gewone naam wel kent, dus... Ik dacht wel van, van, van wie moet jij dat aan kennen? Uh, ah, precies. <laughs> Google. je uh. <laughs> <Your> best friend. <laughs> uh, je bent een uh, nou ja, drukbezet man dus. Uh. Ik noemde het net al op, je, waar je allemaal actief mee bent. Je bent vooral bekend als oprichtende gitarist van de death metal band Massive of Assault, Maar uh, je bent ook eigenaar van Dirty Bird Productions. Uh, wat doe je hier zoal mee? En, en wanneer ben je op het idee gekomen om hiermee te beginnen? Nou, dat was eigenlijk noodgeboren. nooit geboren. Mm -hmm. Vanwege, uh, ja, die studios waren in die tijd vrij duur. Ja. Dus toen heb ik dat uh, zelf maar een beetje uh, uitgezocht van hoe dat werkt. Ja. En uh, zodoende ging ik, uh, ja, je begint dan eigenlijk met je eigen band. En gaandeweg kreeg ik aanbiedingen van meerdere bands, of ik zeg wel, maar dat wel op, uh, opnemen. Ja. En dat zodoende. Dus ja. En doe je dan voornamelijk... Wat Drensje, hm, sorry. Ik heb er wat Drense bands opgenomen. En, ja, ja, dat eigenlijk overal wel. ook wel. Uit het, uh, uit het westen dus. Uh, ah, oké. Okay. Dus wel dus, het hele land eigenlijk. Ja, en ook nog wel eens wat mixen gedaan voor buitenlandse daar. Oké. Oké, nice, nice. Uh, je bent hier uh, mee gevestigd ja, in... Ben, in uh, sorry? Ik ben er wel langs hier mee hoor. Het uh, was eerder, ik had er wel een stuk drukker mee. Mm -hmm. Toen had ik ook nog een eigen studio uh, in het podium. Dat is dan het uh, opcentrum hier in, mm -hmm. in uh, Hoogveen. Maar ja, die, uh, die waren die ruimte nodig... Voor een uh, stofzuiger en een bezem. Dus uh, <laughs> toen moest ik daaruit. Okay. Uh, <laughs> maar nu? ik heb nou hier in, uh, in huis heb ik een uh, studio gemaakt. Okay. Oh, je hebt een met, in huis. Uh, Volkenboet en uh, ja. Nee, maar nee? daar neem ik daar geen drums op. Nee, precies. Dus, dat uh, doe je dan elders. Doe ja. je dat dan? Uh, meestal dan, uh, dan, dan sturen ze, dan leveren ze mij de drums. Oh, ja. En dan kunnen ze de rest bij mij hier opnemen. Ja, precies. Daar tekenen. kunnen ze voor kiezen, weet je wel. Ja. Het is. Uh, okay. um, of ze sturen mij een complete mix wat ik moet mixen. Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal natuurlijk. Dus uh, dat kun je allemaal ja. opsturen natuurlijk. Ja, snap het. Uh, je, je zegt dat uh, je bent uh, gevestigd in Hoogveen. Natuurlijk uh, een van de Drentse steden waar de, de metal denk ik wel het meest leeft van uh, de provincie. Klopt dat ook wel een beetje? Niet meer. Hm? Nou, was niet, niet wel meer. zo. Was wel zo, maar nee, niet meer. Nee. nee. Oh, hoe komt dat nee, zo? Zeker niet, maar het was wel zo. Oké. Okay. Nou, je hebt hier het uh, podium uh, um, daar... Uh, er wordt al lang niet zoveel metal meer uh, geboekt? Nee, tegenwoordig dat het ook meer. Op, trouwens, maar, uh, Ja, nee, trouwens. Uh, ja, het, is, het, is het is nu een groter um, het is een groter podium geworden, maar mm -hmm. dat, wil, dat wil vaak niet zeggen dat nee. de grote nog meer kans krijgt. Nou nee. ja, en dat is in dit geval ook uh, zo gebleken. Ja. Maar um, Emma, daar gebeurt nu wat meer, heb uh, ik het idee. Ja, Pitfest natuurlijk. Ja. En ook de Wakken uh, Metal Battle had daar plaatsgevonden begin dit jaar. Dus ja, ze hebben in, een, uh, in Melody hebben ze ook nog wel eens wat, uh, wat metalavonden. Ja. Ja. Oké, okay. dus dat uh, valt eigenlijk wel tegen wat er in Hogeveen gebeurt. Terwijl het wel uh, ook de geboortegrond is van uh, natuurlijk Drents bekendste metalfestivals Occultfest. Dat sinds 2002 gehouden wordt op het uh, terrein aan de weg in het eerste weekend van september. Uh, dit jaar keerde het festival na vele jaren uh, niet doorgegaan te zijn meer terug. Uh, jullie hebben er zelf ook met uh, mensen van Salt gestaan, als ik me niet vergis in 2004 en 2008. Klopt dat? Ja. ja ook nog andere edities of waren dat de twee edities uh, even kijken nou ja, dat is wat mijn bronnen 2019 ook nog 2019 ook nog oké okay, ja dat, ja, uh, ja. dat uh, was niet bekend op mijn bronnen oké okay, en, en hoe hebben jullie dat festival destijds uh, beleefd ja prima ja het, goed het is goed dichtbij hè dus... ja precies dus uh, thuiswedstrijd voor jullie natuurlijk maar ja. uh, keren daar veel mensen vanuit Drenthe naartoe of ook vanuit buiten de provincie uh, van overal. Was, ze hebben daar oh. ook een camping. Ja. Dus uh, okay. ja, eigenlijk... Uh, het is niet... In het begin, ik ben er ook al in het begin bij betrokken geweest. Mm -hmm. En dan is het echt lokaal. Maar uh, gaandeweg... Uh, het is niet een heel groot festival. Maar, nee, precies. Wat, uh, zoals uh, je had ook Graveland. Mm -hmm. dat, oh ja. uh, dat is er jammer, ge jammer genoeg niet meer. Nee, klopt. Dat, uh, maar uh, ja, ja, dat had je hier ook. Ja, zonder dat Graveland er niet meer is, inderdaad. Mm -hmm. Ja. En er zijn er in Hogeveen verder nog andere venues uh, of pubs uh, die voor de metalhead uh, interessante programmeringen uh, bieden Af en toe het in de lijst, dat is een kroeg. Mm -hmm. En uh, af en toe heeft hij wel wat leuks. Uh, meestal de dag voor uh, Koningsdag. Mm -hmm. Oké. Okay. Ook wel en, een live. Uh, ja, dan hebben ze een uh, live podium voor wat harder bands meestal. Ja. Yeah. Uh, af en toe ook wel gewoon in uh, de kroeg zelf. Yeah. En ook een paar keer overtreden. Yeah. Ja, iemand oh, cool. dus, uh, in al voor uh, ja, blues en metal. Ja, wel blues eigenlijk ja. wel. Ja. De blues is eigenlijk wel een beetje meer uh, gaande in Drenthe. Hè? Drenthe is natuurlijk bekend ja, als dat blues. Uh, is, ik provincie. heb er zelf niet zoveel mee nee, maar dat, dat is hier wel. Ja, klopt. ja, natuurlijk. Ja, met de weighty uh, band ook weer van vroeger. QB and the Blizzard. QB and the Blizzard, inderdaad. Die komen natuurlijk daar vandaan. Ja. Helemaal <laughs> oh, goed, man. Uh, ben je naast jouw uh, activiteit als sound engineer, producer en gitarist bij Massive uh, Assault... ook nog altijd actief met jouw andere project, uh, Slash Hammer Job? Dat je nee, treden... momenteel niet. Nee, momenteel ligt nee, dat stil. Nee. Oké. Okay. Kunnen we... Ja. Kunnen we nog wat uh, muziek van je verwachten binnenkort? Nou, ik, uh, ik weet het eigenlijk niet. Misschien ja, wel. misschien Ik ben, misschien, uh, ben, niet ik, ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Nee? nee. Uh, het is nou, uh, ik focus me nu meer op mensen verzorgen. Misschien ja. wel. Okay. Maar ik zou niet weten wanneer ik daarmee aan de gang ga. Dat is altijd een oh. beetje van, ja, heb ik er zin aan of niet? Ja, precies. Ja. De ja. band is niet zo heel erg leuk aan elkaar gegaan namelijk. Dus oh. ah, dan, uh, dan uh, ja, ik weet niet. Blijft het een beetje liggen, kunnen we zeggen? Hmm, dat is maar misschien dat er nog mensen zijn met wie ik het uh, weer kan heropstarten. Dus wie weet, er we zijn de luisteraars die zeggen: van, Hé, hey, dat lijkt me leuk. Ja, nou, als je je roepen voelt, inderdaad, uh, luisteraars, uh, neem contact op met uh, deze beste man. Nee, uh, dankjewel uh, voor jouw tijd vanavond. Ik, uh, ik wens je ook heel veel succes toe met uh, ja, alles wat jou uh, biedt in de toekomst. En uh, nou, wie weet, tot snel, uh, hopelijk, bij een van de shows met uh, Massive Assault. Ik wens ja, je nog een, een hele fijne avond. En bedankt voor je tijd, man. Ja, bedankt. We gaan luisteren naar uh, Dead Town. Ja, tuurlijk. Want uh, Alexander Gritter, ken je die ook? Alexander die wie? Ook Al Alexander Gritter. Want die, die woont uh, tegenwoordig in Zandvoort. Het zegt mij even niets. Maar als ik de man zie, zeg maar, op foto... dan wellicht ben ik slecht met namen namelijk. Anders stuur je even een fotootje naar me op. Dan uh, ga ik even Goed. kijken of ik hem ken. Hey, okay, dankjewel. Bedankt. Ik ga Dead Town draaien van, uh, van jouw band. En, uh, nou... Tot snel, hopelijk. Bedankt ja, voor je tijd. Fijne avond. Ook bedankt. Hoi hoi. ZFM Zandvoort SHUT UP! Death Metal is de overgang naar de vrolijke punkrock van Scootbalg. Misschien vreemd, maar ook dit is Drenthe. Scootbalg, Drens voor opschepper, werd in 2020 opgericht... uit verveling tijdens de eerste lockdown van de coronapandemie. En bestaat uit gitarist en zanger Sander Broersma... drummer Rutger Beuving en bassist en zanger Boris Lohman. Scootbalg maakt punkrock met invloeden van de Ramones en Motorhead. Zingen voornamelijk in het Drenthe. En hun teksten gaan over alledaagse dingen als bier, auto's... en hun liefde voor Drenthe. En na een vliegende start in het tweede coronajaar met een handvol shows een demo- en cd-release en veel streams van hun muziek... is de band dorstig naar meer. En in 2022 toerden ze door Nederland, België en Duitsland... waarna er nog meer releases volgden. Punk rock is terug, is hun tot nog toe laatste single... vorig jaar gereleased en bewijst maar weer dat punk echt terug is in Nederland. En ook in Drenthe natuurlijk. En aan het begin van de uitzending had ik al gezegd... dat de Drenthe metal scene klein is. En ik ben er nu achter dat het vooral erg leeft in Emmen. Uh, een beetje in Hogeveen. En waar een aardige scene is ontstaan. En waar de meeste bands dat Drenthe heeft voortgebracht vandaan komen. Maar je zou juist verwachten dat het juist vooral... in de hoofdstad zou moeten leven. Dat is het geval van Assen dus niet zo. En ik heb momenteel collega radiomaker Leon Middelbosch... aan de telefoon die daar verandering in hoopt te brengen... met zijn programma Mainstream... ...af bij Omroep Assen, maar hij is ook muzikant en actief als drummer... ...in zijn momenteel nog instrumentale metalbandje New Dawn Fates. Goedenavond, Leon. Jij ook eh, ontzettend bedankt voor jouw tijd vanavond. Dankjewel, Marcel. Ja, graag gedaan. Leuk dat ik vanavond even kan inbellen en een woordje kan doen... ...op de Drentse metal scene. Ja, leuk, man. Hartstikke goed. Uh, hoe uh, is het uh, gesteld uh, met de uh, Drentse metal scene, uh, met name in Assen? Wel, in Assen is er nog steeds niet heel erg veel. Je hebt natuurlijk wel de band Blackbriar. Dat is ja. ook inmiddels een internationaal succesvolle band. Geplicht. Inderdaad. Maar buiten dat om heb je niet heel erg veel in Assen zitten. Niet in de metal in ieder geval. En dat is ook zo als je naar de geschiedenis van Assen kijkt. Je hebt mm -hmm. helemaal niks namelijk. Nee. En uh, wat je zojuist zei, dat klopt. De muziek leeft voornamelijk in de omgeving. En een beetje Hogeveen. En ook wel wijteveen, heb je wel heel zeker wat metalbands weggekomen. Ja. Maar het is inderdaad wel... Uh, een beetje vreemd dat wij hier in de hoofdstad van Drenthe... gewoon ja, op Blackfire ja. en onze band nou, eigenlijk helemaal geen metalband zitten. Nee, dat is inderdaad heel raar, ja. Dus dan hoop nou, jij ja. uh, ook een soort van uh, veranderingen te brengen... met jouw uh, radioprogramma en jouw beentje natuurlijk. Uh, ja, naast je bent wat ik zei, je bent de radiomaker. Dat doe je ook al een uh, aantal jaar met uh, mainstream off bij Omroep Assen. Uh, je, je nodigt ook regelmatig uh, bands uit, hè? Uh, wanneer en, en hoe kwam je op het idee om een radioprogramma te maken? Net zoals ik in de Metal? Wel, het initiatief um, is niet bij mij begonnen. Het initiatief okay. is begonnen bij drie andere presentatoren bij Omroep Assen. Oké. Okay. Daarvan is uh, de originele line-up, zo kun je het zeggen, mm -hmm. daarvan is nog maar eentje overgebleven. Oké. Okay. Ik ben uh, een half jaar na de start van de show. De start van de show was in mei 2022, mm -hmm. dus ongeveer augustus. Een paar maandjes daarna ben ik erbij gekomen. Yeah. En sindsdien heb ik uh, zelf uh, de show overgenomen. Mm -hmm. Zorgen dat er dingen... Ja, dat er verandering in komt. En dat we een beetje van het uh, radio idee afstappen. Meer als een soort live podcast kunnen presenteren. Dat yeah. is ook wat we doen met alle bandjes die je zojuist benoemde. Yeah. Uh. We zijn heel blij dat wij bands uit iedere hoek van Nederland inmiddels hebben verwelkomd. Dat zijn grotere bands ook yeah. kleinere bands. Van ieder kaliber hebben yeah. we wel wat in de studio. Dat hebben wij ook mm -hmm. inderdaad met Play It Loud uh, zowat uh, gehad. Dus uh, erg leuk om dat te doen ook. Mm -hmm. uh, uh, ja, naast jouw hobby uh, als radiomaker heb je natuurlijk ook andere passies. Uh, namelijk het bespelen van de, de drums uh, bij jouw metalband uh, New Dawn Fates. Met uh, twee andere jongens. Wat kun je me over jouw uh, band vertellen? Ja, de band is uh, ontstaan uit uh, meerdere uiteengevallen bandjes. Mm -hmm. Zo is uh, de bassist Pietro. Die speelde eerst in een, uh, ook een Drentse punk -rock band. Okay. De Gossies heten ze. Yeah. Uh, die band die was na een tijdje gestopt. En uiteindelijk was mijn oudere metalband ook uit elkaar gevallen. En ik was in mijn eentje begonnen met de nummers voor Nieuw dan Freed schrijven. En met het idee van Nieuw dan Freed ze een beetje opstellen. Yeah. En zodoende kwam ik Pietro weer tegen. En zo zijn we met z'n tweeën gaan verder schrijven. Na uh, behoorlijk wat uh, wisseling in de line-up zijn we uiteindelijk nu bij onze gitarist en zanger uh, Sander Katz gekomen. Mm -hmm. En nu hebben we eindelijk iets wat klikt. Het is een power trio geworden. We hebben drie bandleden. Yeah. Maar ja, uh, less is more om maar zo te zeggen. Ja, ja, precies. Want je wil ook iets gaan doen met zang natuurlijk. Want het is nu nog instrumentaal. Ja, klopt. Uh, dat is wel leuk dat je dat zegt. We zijn afgelopen week zijn weer bij het mooie Drense tv programma Jammen geweest. Jammen, ja. Om nu onze nieuwe band, een nieuwe line-up te kunnen promoten. Ja. Nu met zang, nummers volledig af. En dat is alvast een mooi voorproefje op het album... wat er volgend jaar aan gaat komen. Ja, we zijn momenteel ja, ja, ja. in de studio in okay. Wijtenveen... en we werken met Henry Sattler van God Defone. Oh, wauw. Zo. Niet de minste. Ja. ja, gaaf man. En we zijn heel benieuwd... Uh, hoe Nederland en de rest erop uh, gaat reageren. van een mooie aardkloot erop zou reageren. Ja. En, en, we ja. en wanneer is het streven om het uit te brengen? We, we zouden het wel graag in het... Uh, nou, in het voorjaar willen uitbrengen. Dat ligt natuurlijk ook wel aan hoe het zo verder zo gaan met de opnames en met precies. de productie. Maar ja. daar, kan, daar moet ik niet te veel over gaan zeggen. Nee, precies. Dat uh, houdt nog geheim, hè? <laughs> en ja, uh, nou, ja. ik ga dus zo direct een nummer dus draaien van de New Dawn Face. Uh, dat is ook live opgenomen hè, tijdens een optreden bij Jammen. Uh, ja, wat is Jammen nou precies? Is het uh, een of andere live gebeuren op podia of zo? Of wat kan ik daarbij ja. voorstellen? Kijk, Jammen is een programma wat via RDV Drenthe op tv te zien is. En okay. natuurlijk na de uitzendingen is het ook op YouTube allemaal terug te bekijken. Mm -hmm. En Jammen wordt gepresenteerd door Robert Oosting. En met Jammen wil hij het initiatief nemen om jonge artiesten helemaal gratis... een mooie videoclip, goede geluidskwaliteit te geven... zodat ze zichzelf echt op een goede manier kunnen neerzetten. Yeah. hun echt een kans kunnen bieden. Ja, mooi en Robert is een van de weinige initiatiefnemers in Drenthe... Die het uh, zo ver wil nemen. Yeah. Voor mensen die zelf nog niet heel veel gepresteerd hebben. Nee, ja, Dat is mooi. Ja. ja, Zeker, respect uh, daarvoor. Uh, sowieso uh, mooi dat, uh, dat iemand zo dat podium uh, wil bieden. Ja, dat is heel knap. Ja, zeker. Heel knap. Ja. En ook... Het is natuurlijk ook een uh, bepaald risico wat je daarmee neemt. Yeah. Dus iedere band is uh, van een uh, bepaald kaliber. Yeah. Maar dat is wel een uh, stukje respect daarvoor. Zeker, dat je dat risico even. durft te nemen. Ja, nee, sowieso. Dus daar zijn wij heel blij mee. We hebben dat natuurlijk goed, goed, uh, de clip die jij gaat afspelen, dat is een jaar geleden. Mm -hmm. Dat is in de oude bezetting zelfs. Oké. Okay. Uh, dat nummer, dat uh, wordt een van de singles van het aankomende album. Oh, right. Datzelfde nummer hebben wij afgelopen zaterdag weer opnieuw gespeeld. Bij Jammen, dit keer met zang en in volledige bezetting erbij. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja. Ben mee Warsimson. naar het eindresultaat. Mm -hmm. Ja, dat uh, kun je gewoon uh, volgen ons op Instagram. Gewoon yes. nieuw dan Band en dan uh, moet, kun je een beetje hoogte blijven van alle uh, ja, veranderingen. right. Nou, onwijs bedankt. Um, wil je de, de clip zelf of het nummer zelf uh, even aankondigen als uh, collega-radiomaker? Ja. Nou, dat is geen enkel probleem. Okay, Dames en heren, dankjewel dat jullie nu luisteren naar Play It Loud bij Radio Zandvoort. Dit is In Desperation van All right. Dankjewel, Leon. We gaan uh, je volgen... En uh, onwijs bedankt voor je tijd vanavond. En uh, ik wens je nog een hele fijne avond verder. Jij ja, ook Marcel. En... Ja, Houd op Zeker weten. Dank je wel hè. Hoi hoi. Later jong. Laters. De favoriete muziek elders nooit gedraaid. Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. Hey Marcel, hartstikke leuk dat je ons hebt uitgenodigd. Super bedankt. Uh, ik zal me even voorstellen, ik ben Wouter, ik ben uh, zanger van Overa. Uh, we komen uit Drenthe en we maken progressieve metal. En in de huidige bezetting zijn we nu uh, ja, ongeveer bijna drie jaar samen... De band is eigenlijk uh, ja, begonnen door uh, Huub uh, samen met Casper en Ate. Die speelden toen uh, op Kasperse zolderkamer. Later is er een band erbij gekomen en uh, uiteindelijk ik. Dat was in, uh, in 2022 en sindsdien zijn we eigenlijk bezig. Het eerste jaar hebben we eigenlijk vooral covers gespeeld, maar uh, uiteindelijk begon het toch creatief wel te jeuken. En toen zijn we ons eigen materiaal gaan schrijven. En in december 2023 hebben we ons live bij gehad. Het was op een, uh, een open avond in uh, Café De Drie Paardjes in Emmen. Ja, en in 2024 deden we mee aan Drents Pijl. Toen is het, uh, het balletje echt een beetje gaan rollen. We speelden toen nog onder de naam Joining Ends. Uh, we waren ook echt nog op zoek naar onze muzikale identiteit. Uh, we speelden vooral hardrock met wel invloeden van metal, maar ook van punk... Uh, maar uiteindelijk heeft ons nummer Architects uh, echt voor ons een beetje een duidelijke koers bepaald. Toen zijn we echt gaan focussen op metal en uh, zijn we ook verder gegaan onder de naam waar je ons nu onderkent, uh, Ophara. Uh, het afgelopen jaar zijn we hard bezig geweest met schrijven uh, en nu ligt de focus op het opnemen van ons materiaal. Eind deze week uh, duiken we samen met René Boxum van uh, Blackbriar, de studio, in om onze eerste single uh, Architects op te nemen. Uh, deze opnames die worden ook gesubsidieerd door, uh, door de provincie uh, Drenthe en daar zijn we natuurlijk uh, super blij mee. Ja, en wat betreft uh, optredens hebben we in de nabije toekomst niet heel veel staan, want dat komt natuurlijk ook door, uh, door de opnames en de planning van de eerste release. Zodra dat uh, allemaal rond is, uh, hopen we dit uiteraard ook te promoten en te showcase op verschillende plekken in Drenthe en daarbuiten. Uh, dus houd onze Instagram in de gaten. Uh, verder staan we de 24e van december op Friesian Metal Night uh, in de Neushoorn in Leeuwarden. Samen met uh, een heleboel talent uit onze zusterprovincie. Ja, en Marcel, je vroeg ons ook naar, uh, naar onze kijk op de Drentse metal scene. Natuurlijk hebben we in Drent een aantal legendes: uh, God Dethroned uit Bijlen. Uiteraard Black Barrier uit Assen. Uh, iets minder groot. Uh, buiten Nederland, maar ook zeker niet onbelangrijk voor de Drentse metal scene, vind ik uh, The Wounded uit Emmen. Uh, en verder hebben we natuurlijk ook een boel up-and-coming talent. Uh, de Metal Battle vorig jaar had uh, vier steengoede contenders. Uh, dat waren Traversus, Unmaker, For i Have Sinned en Semper Fi. Uh, Traversus heeft deze maand een nieuwe EP Navigate uitgebracht, uh, waarvan wij de release show mochten openen. Het was echt een heel vette show en een geslaagde avond met een mooie opkomst. Dus echt een dikke shout-out naar Traversus en natuurlijk iedereen die is uh, komen kijken. Uh, nou, mocht je ze nog niet kennen, uh, ik kan je echt aanraden deze week een nieuwe EP te gaan uh, streamen. Er zitten echt vette beukens tussen. Ja, verder moeten we de jongens van Mainstream of natuurlijk niet vergeten. Die uh, zijn iedere zaterdag van 8 tot 10 te horen op Radio Assen, s'avonds waar ze lokale acts spreken en bespreken en uh, natuurlijk zware muziek draaien. Uh, en uh, een afvaardiging van hen, die zit ook in de band Nieuw Dan Veens. Uh, die moeten nog muziek uitbrengen, maar daar zijn we zeker ook erg benieuwd naar. Uh, en verder is er natuurlijk ieder jaar uh, Pitfest in Emmen, waar naast punk en hardcore ook echt veel metal bands uh, vaak spelen. Al met al zien wij de Drentse metal scene als gezond, maar ook zeker met kansen op verbetering. Uh, we denken dat er een heleboel meer talent in Drenthe rondloopt. En uh, wij willen iedereen dan eigenlijk ook aanmoedigen. Zoek elkaar op, al is het in een kelder of een zolderkamer. Uh, en laat die creatieve sappen vloeien. Uh, ook als je geen muziek maakt, zoek lokale acts op of beeld veel ze aan bij venues. Uh, de metal community is oprecht een van de mooiste communities... Uh, ja, waar ik onderdeel van uit mag maken en dat, uh, dat wens ik iedereen toe uh, dus laten we met z'n allen metal nog veel groter maken uh, vooral in het noorden Marcel nogmaals bedankt voor je uitnodiging uh, en hopelijk tot snel Gaat maar ook deels Gronings, kwam aansluitend de uit Noorden van Nederland komende metalband O'Fara voorbij... met hun demo Architect dat eind vorig jaar verschenen is... en haalt hun invloeden uit de progressieve rock en metal. De band dat voorheen onder de naam Joining Ends bestond... heeft vooral op lokale podia gespeeld met provinciegenoten Traversus... en New Dawn Faces zeiden het al, de band van Leon Middelbosch. Jullie hoorden ze voorafgaand vertellen over hun band... en hun visie op de Drentse metal scene als toekomstige aanwas hiervoor. Check en support deze jonge gasten als jouw oren hier erg blij van willen. En terug naar Hogeveen, waar veel metalband zijn ontstaan. Zo ook Semper Fi, dat een mix... ...levert van riffs woede en rauwe energie. En een mix van trash metal en death metal. In december vorig jaar released de band hun debuut EP The Sound of Terror... ...met vijf eigen nummers. Ze stonden dit jaar met provinciegenoten op de 2025-editie van het Drentse Occultfest... ...dat voor het eerst in twee, eh, zes jaar weer plaatsvond in Hogeveen. En ook op het Emmerse Pitfest. Maar deden ook mee aan de Wacken Metal Battle van dit jaar in Emmer-Compascum. Waar ze op 22 februari streden tegen Unmaker, Versus en voor I have Sint. Voor een plek in de halve finale dat een maker uiteindelijk won. Met deze vier bands gaan we de wakken Metal Battle slotstuk van deze special in. En we gaan door naar het nieuws van 11 uur. Want we hebben geen tijd te verliezen en we gaan het gewoon afmaken. Ook in de derde uur hoor je nog een stukje over Drenthe. En van Sampervise, de buurt ep, hoor je het nummer Forces of Evil inclusief hun verhaal. Hey Metal fans. Ik ben Arno, zanger van de band Simplify. Wij zijn een band uit Ogenveen en spelen een mix van metal van de oude Metallica, de trash metal van Creator, met death metal invloeden zoals grunts en death growls. Dit geeft onze muziek een toffe dynamiek tussen verschillende stijlen. Afgelopen jaar hebben wij onze EP The Sound of Terror voor het eerst live gespeeld tijdens de Drentse voorronde van de Wakken Metal Battle. Daarna hebben we op een aantal festivals gespeeld, waaronder Pitfest, Occultfest en Kaluna Metalfest. Ook hebben wij een uur gespeeld op Down With The Kingfest in Hogeveen. Occultfest was een vette ervaring. Op een van de rustigste plaatsen in Hogeveen, tussen alle poederijen en weilanden, is een enorm podium neergezet waar de hele zaterdag allerlei metalbands op Zulke festivals zijn fantastische promotie, want je ziet bekende gezichten in het publiek. Maar er komen ook nieuwe fans bij, nu lopen er weer een aantal nieuwe fans rond met onze t-shirts en cd's. Pitfest was ook een bijzonder optreden, in een enorme tent met veel publiek is het super tof om de hele tent uit zijn dak te zien gaan op een cover van Creator of horen meezingen met feeding the hate van onze eigen EP. Deze festivals zijn bijna allemaal in Drenthe. Colune Metal Festival is net over IJssel, maar dat geeft aan dat er in de regio nog meer te doen is. Gedurende het hele jaar zijn er genoeg festivals, maar ook po Podia Emmen en Het Podium in Hoogveen hebben tal van metalbands dit jaar op het programma staan, waardoor er voor de metalhead genoeg te doen is. Dit jaar zitten we niet stil. Nieuwe muziek is in de maak en de eerste nummers zijn al af. Deze hopen we in 2026 op te kunnen nemen. Maar in het nieuwe jaar staan we ook weer klaar voor optredens. Wij vonden het mooi om even van ons te kunnen laten horen uit het mooie Drenthe. Hopelijk zien we jullie aankomend jaar bij jullie in de buurt om te kunnen headbangen. ZFM, bedankt en hopelijk tot gauw! U alleen hier op ZFM Zandvoort. Langzaamaan het officiële einde van het tweede uur. Maar niet voordat ik het hele special afgemaakt heb vanavond. En... We, gingen, luisteren, we luisterden naar het vijfkoppige For I of Sint... uit het mooie schone week in Zuidoost-Drenthe. Die hoorde je aansluitend met het nummer Die Young. De band dat sinds 2022 bestaat uit een hechte groep vrienden... levert rauwe hardcore met vlijmscherpe riffs, beukende drums... en een stem die je bij de strot grijpt. Doordringt met een lading energie waarmee je ze omverblazen. For I of Sint heeft maar één doel... en dat is uitgroeien tot de hardste en meest oprechte metalband van Drenthe... en uiteraard ook daarbuiten. In maart 2024 release de band hun vijf-track debuut EP Forgive Me, en hebben dit jaar een aantal singles gedropt, waaronder Back To Me, Die Young en From Within, waarmee ze zich opmaken voor een nieuwe EP of album release. Ook deze jonge band bewijst maar weer dat metal in Trent nog lang niet dood is. En dan komen we nu aan bij de winnaars van de voorronde van dit jaar's editie van Wacken Metal Battle. Unmaker. De band deed in 2024 ook al mee, maar viel het toen in voor een uitgevallen band. en Door het spelen van twee koffers, wat er één te veel was, volgens de spelregels werd de band gedisqualificeerd. Gelukkig heeft de band dit jaar wel gewonnen... maar het was uiteindelijk Hila die de finale had gewonnen in Harderwijk. Jullie horen een interview dat de band gaf na afloop van deze voorrondes... en hun op 14 juni verschenen single The End of Suffering na afloop. We zijn uh, in het uh, mooie Emmekopaschum uh, aan de s 0 A5. We hebben net uh, de Wacken Metal Battle voorrondes gehad. Van Drenthe. Van Drenthe.